Het weer van het westen uit regen. De maxima liggen tussen 13 graden in het oosten en 16 in het westen. Vannacht koelt het nauwelijks af. Morgen vooral in het noorden kans op regen of motregen. En het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staan een file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... bij afrit Bunschoten, 4 kilometer lang. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat een file door werkzaamheden... 2 kilometer voor knopend Oude Rijn... A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoogmade en Leidsendam, 5 kilometer. De rechterrijstrook is hier dicht. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Afrit, Haarlem, Zuid en knopend Raasdorp. 3. Dan de A10 Ring Amsterdam, Zuid richting Ring West. Tussen Diemen en knopend Amstel staat 3 kilometer file, 1 rijstrook is dicht. A13 Den Haag richting Rotterdam bij Delft. 3. A50 Os richting Arnhem door werkzaamheden tussen knopend Bankhoef en knopend Valburg, 3 kilometer.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 Tweede uur op de zondagmiddag met wat de luif betreft... in ieder geval hockey laren tegen Pinoké. Geert de Groot. 17 minuten gespeeld in de eerste helft, dus bijna halverwege. Het is nog steeds 0-0 in een wedstrijd waar het tempo niet hoog kan zijn. Want er ligt water op het veld. Veel water, gestage regen... die zorgt ervoor dat er een soort waterfilm komt... steeds meer achter de bal aan. En het is lastig om de bal onder controle te krijgen. Het is lastig om tempo te maken. En daarom is het tot op dit moment een weinig interessant duel. We volgen dit uur verder uiteraard het wielrennen Parijs-Tours. Om half vier begint de vrouwen Supercup volleybalwedstrijd tussen Weert en Sneek. We kijken terug op de twee kwart-finales van de WK Rugby. We kijken de aanloop van het Nederlandse elftal naar Zweden. En we hebben een interview met Hilda Kiebet, die liep in Eindhoven. de Denise, Denise, moet je altijd twee keer draaien... als je vier minuten van blondie wil genieten. Maar bij Harder Blaas kan dat in één ruk door. 56 jaar nog altijd natuurlijk blond. Deborah Harry. Enfin, we gaan het hebben over Hilda Kibet. Uh, ze is er niet in geslaagd een nieuw Nederlands record te lopen op de marathon. De in Kenia geboren had. Nee, wilde in Eindhoven een aanval doen op de nationale toptijd van Lorna Kiplagat. Maar kwam daar niet bij in de buurt. Met 2 uur 26 minuten en 36 seconden kwam Kibet niet verder dan uiteindelijk de vijfde plaats. En daarvoor was ze niet naar Brabant afgereisd. Ja, vandaag ging het niet lekker. Ik dacht, uh, ik ga vandaag winnen. Maar ja, het ging niet goed. Vanaf het begin, de tempo was heel snel, voel, voelde ik. Maar was niet snel. Ik, ik wil uh, tempo van 1 uur uh, 11, 30. Maar de eerste 11 was 1 uur 12. En dat, dat voelt heel snel voor mij. Maar vanaf. Um, uh, ik dacht misschien dat de tweede 11 gaat goed, maar ging niet goed. Maar, maar ligt het dan aan de marathon of ligt het aan jou? Ik denk dat ik het aan, aan mij ik voel niet lekker vanaf het begin. Uh, ik heb goed getraind, helaas ging goed in Kenia. Maar vandaag heb ik niet gelokt. Ik denk dat het was ook een klein beetje koud was voor mij. En uh, ik moet nog een keer uh, terugkijken van de race. En uh, kijken wat is er precies Was je fit toen je aan de start kwam? Ja, yeah, was, ik was heel fit. En, uh, maar de laatste twee weken heb ik een uh, klein beetje verkoud, so, Misschien dat uh, ook uh, hebt uh, reden. Wist je vanaf het begin al dat het record er niet in zat, het record van uh, Lorna? Nee, uh, de eerste 11, denk ik. Misschien een klein beetje uh, sneller, maar ja, na 20 kilometer, denk ik, wist het dit. Dat is heel moeilijk om het uh, record te uh, beteren. Pleister op de wonden. Uh, Vormbehoud heb je getoond voor Londen? Uh, ja, ik heb de limiet gelopen, maar ik moet nog voor een vrouw doen. Misschien voor, volgend jaar. Maar dat geeft mij ook rust. Ik heb uh, de limiet gelopen. So, nu ga ik uh, trainen. En uh, zie, misschien ga ik nog een keer een andere marathon lopen. Wat ga je nu doen? Eerst twee weken rusten en daarna uh, uh, trainen. Maar... Misschien ga ik één aardig marathon lopen in december of in november. En daarna een marathon in februari of maart. En daar wil je dan vorm behouden tonen? Ja, ja, dat is uh, ja, in februari of, of ook in, in mei mogelijk om uh, vorm te bouwen. Wat kan jij beter dan wat je vandaag hebt laten zien? Kijk, je moet, uh, als ik zeg, trainen ging goed en er was geen probleem. En vandaag ging het niet goed, dus so ik wist niet precies wat het probleem maar het was een klein beetje koud. En ik zeg dat je moet gelokt hebben. Misschien als je de Westerrijd soms voel je het niet lekker, maar je moet gelokt hebben. Even wat anders. De IAAF heeft gezegd: vrouwenrecords gelden niet als ze zijn gelopen in een mannenwedstrijd, in een gemengde wedstrijd. Wat vind je daarvan? Ja. Wij heeft niet heel veel. Waar heeft niet heel veel. wasterheid van alleen vrouwen. Alleen in London en New York. En ze moet meer marathon voor uh, vrouwen hebben. Hilda Kibet, vijfde dus in Eindhoven. Geen nationaal record op de marathon voor haar. In gesprek met Floris van Hoorn. We hebben over volleybal straks over een ruim kwartiertje... Is de, uh, de, de Supercup-finale bij de vrouwen tussen Weert en Sneek. Maar eerder al speelden de mannen een finale voor de vroege luisteraars. Die hebben er nog een staartje van meegekregen. Dynamo tegen Orion en de volleyballers van Orion wonnen vanmiddag de Supercup... door met 3-0 maar liefst van Dynamo te winnen. Lars Geerts, in het feest gedruist natuurlijk, na afloop met één van de spelers van Orion. Jasme Dievenbach, uh, van harte gefeliciteerd. Is het een beetje een vreemd gevoel om een Supercup te pakken tegen jouw ploeg? Ja, dat is heel, heel apart. Um, ik, uh, ja, je weet dat, het, uh, dat zij veel prijzen gewonnen hebben in het verleden. En uh, ja, het zijn tegen mijn oude, oude teamgenoten uh, die je ook het beste gunt. En, ja, dat je hem dan zo wint met een ploeg die echt, uh, echt snakt naar prijzen om iets een keer eens te winnen. Dat is, echt, uh, dat is wel heel mooi hoor. Ja, want uh, vertel eens, je bent op het laatste moment eigenlijk bij Orion terechtgekomen, Het liefst had je nu in het buitenland gespeeld hoor. Ik. ik uh... Ik had het liefst in het buitenland gegaan, ja. alleen er is in de zomer is er geen club gekomen die, uh, ja, die aantrekkelijk genoeg was om omheen te gaan. En, uh, ja, toen moest ik in Nederland blijven. En, uh, ja, dit was eigenlijk nog de enige serieuze optie die nog, uh, die nog open was. En, uh, ja, dat is mooi dat bijkomt dat er dan een uh, supercup gespeeld kan worden. Dat, dat we die ook winnen. Dat is wel heel mooi. Ja, maar dat is natuurlijk wel raar. Want er komt geen club in het buitenland, maar uiteindelijk kom je dan terug in Nederland bij een club die voor de prijzen gaat, het liefst ook de titel, de nationale titels had dit seizoen. Ja, dat is ook heel raar. En, uh, dat, dat, dat, daar moest ik ook heel erg aan wennen in het begin en uh, heel erg omschakelen ook. Want ja, ik, ik ging er toch altijd vanuit je speelt bij Dynamo. Uh, dat is de club die, die toch uh, van zijn de meeste prijzen wint. En, uh, Vervolgens moet je naar, naar de runner-up en, uh, en dat is soms wel eens uh, een omschakeling. Alleen het kan zijn dat je nu bij de club terechtgekomen bent die de meeste prijzen gaat winnen. Ja, nou ja, daar gaan we voor. Ik bedoel, dit, dit is mooi en uh, we willen gewoon meer. Uh, we willen gewoon landskampioen worden. En uh, dat, dat is het uiteindelijke doel. En, uh, maar het is belangrijk denk ik voor het team dat, dat we gewoon dit uh, dat winnen. Dat we weten dat het kan, dat we weten dat we... ...in één wedstrijd dat we het verschil kunnen maken en op zo'n manier ook nog. Dus ik denk dat dat een hele goede opsteker is. Ja, want vertel eens even hoe het gegaan is. Je staat 21-14 achter in de derde set, na twee uitstekende sets, de eerste en de tweede. En hoe kom je dan terug? Ja, ik geloof dat dat dik aan surf was. En uh, ja, je, je ziet, we blijven als ploeg blijven we erin geloven. En uh, je zoekt naar die strohalm om, om die set nog, uh, nog nieuw leven in te blazen. En op dat moment... Uh, gebeurt dat met hem aan surf en uh, we maken een paar mooie punten en we komen terug en uh, ja, dan, dan gaat het natuurlijk leven en ja, dan wordt het nog heel spannend natuurlijk. Zei hij met een hele grote glimlach op je gezicht. Ja, ja mag het. Ja, Marget, natuurlijk mag het natuurlijk. Jasper Dievenbach won dus met Orion 3-0. Maar liefst de Supercup. Zo direct weer tegen Sneek. De vrouwenfinale. Nu weer wielrennen, Parijs, Tours. We hadden het al even over deelnemersveld, Sebastian, Maar hoe groot is nou de kans op een massasprint? Toch heel groot hè? Ja, dat is wel, is wel heel groot. Zeker gezien de situatie zoals het nu is in de wedstrijd. En dat is op zo'n 70 kilometer van het einde. Nog altijd die kopgroep van zeven renners. Maar daarachter, daar heeft... De de ploeg van Mark Cavendish van de wereldkampioen HTC heeft het heft in handen genomen. Dat is de ploeg die er mede voor gezorgd heeft dat het peloton gebroken is in drie groepen. De eerste twee groepen van het peloton zitten relatief dicht bij elkaar. Het verschil daartussen is maar 30 seconden. Dus dat kan wellicht nog weer dichtbij komen. Maar het zijn echt die renners van HTC die het meeste werk doen daarvoor in. Ze hebben niet alleen Cavendish trouwens. Ze hebben ook John Degenkolp, de Duitser. Die volgend seizoen in Nederlandse dienst gaat rijden bij de opvolger van Skill Shimano. En die kan ook goed aankomen. Maar die ploeg is dus vooral in het werk voor Kevin Cavendish... want hij wil graag in zijn regenboogtrui. Het is de eerste wedstrijd die hij daarin rijdt... wil hij natuurlijk deze klassieker op zijn naam schrijven. 1 minuut en 55 seconden daarvoor... rijden dan nog die zeven koplopers, zonder Nederlanders dus. Wel twee Belgen, Sebastien Del Vos en Jurgen van Golen. Dat zijn ook de enige twee renners in die kopgroep... die dit seizoen een wedstrijd gewonnen hebben. Del Vos won een kermiskoers in België en van Golen een rit in de route du Sud. En de andere vijf zijn allemaal nog zonder overwinning in dit seizoen. William Clark, de Australier. David Boucher, de Fransman die altijd wel in een lange ontsnapping meegaat. Andreas Klier, de Duitser. Ronnie Marcia, ook een Fransman. En Rubens Bertogliati, de Zwitser, die een jaar of tien geleden een toeretappe won in Luxemburg. Maar daarna eigenlijk nooit meer superdingen heeft gepresteerd. En de kans is ook groot dat de winnaar in ieder geval niet bij die zeven daar vooraan wegkomt. Tien en een halve minuut hebben ze maximaal dus gehad. Maar nu nog maar een kleine twee minuten in de laatste 70 kilometer op die lastige wegen van Parijs Tours vaak breed. De wind heeft toch wel vrij spel. Dat merk je toch ook in de situatie zoals die nu is... met het peloton in die drie groepen. En dit zijn eigenlijk van die lange rechte wegen. De gewassen zijn allemaal van de weilanden afgehaald. En dat maakt het soms een hele lastige en een beetje een saaie koers om te rijden. Saaie zit in ieder geval niet meer qua koersverloop... omdat het peloton dus flink aan de, dom dat daar, flink aan de boom geschud wordt. Peloton is dus gebroken de zeven man nog vooruit op zo'n 70 keer. Kilometer Van het einde in Tours. 1 minuut en 55 seconden krijgen we door als laatste verschil. Gaan we naar het hockey-lager Pinoké. Het is nat, Gerard. Het regent, maar geen doelpunten. Het regent absoluut nog geen doelpunt. En zo langzamerhand is de vraag hier ook niet... Tom, wie als eerste zal scoren om de wedstrijd open te breken? Het is nog steeds 0-0. Maar vijf minuten voor rust is meer de vraag... hoe lang houdt het veld van Laren het nog vol, die regen? Want het water, ik zei het al in een eerdere flits vanmiddag... het water komt steeds nadrukkelijker op het veld te staan. En die bal die rolt bijna niet. De spelers beginnen absoluut te, te glibberen. En dan zullen de scheidsrechters op een gegeven moment moeten beslissen... dat hockey niet meer verder is. Dat is dus even afwachten. Voorlopig wordt er nog... Gewoon gespeeld op weg naar die rust in een wedstrijd, ik zei het al, die nauwelijks goed hockey mogelijk maakt. En allebei de ploegen zullen misschien wel best tevreden zijn dat het op dit moment nog steeds 0-0 is. <tied> Something in the water van Brooke Fraser. Gerard de Groot zit ook ergens onder water. Alle cabrio's hebben de daken erop, Gerard de laag Dus dan weten we dat het regent, hè? Ja, het is hier dringen op het balkon van het clubhuis. Daar is zo'n overhangend dak. En daar dringt iedereen nu samen om een beetje droog te zitten. Althans, mensen die geen paraplu, veelal uh, veelkleurig van de golfbaan eigenlijk, je kent ze wel. Die die, paraplu's die zie je veel rondom het veld. En het veld zelf staat nog niet echt onder water. Er wordt nog wel gehockeyd hoor, met nog een halve minuut te gaan. Dan is het rust, dan is het 0-0 aan de eerste wedstrijd... waarin er geen strafcorners zijn geweest. Geen echte kansen of het moeten de mogelijkheden zijn geweest... voor Pinoké. Lucas Judge kreeg een mooie mogelijkheid. En Song Yi, de Chinese speler van Pinoké, Maar beide mogelijkheden leverden niets op. Het is lastig hockey spelen in dit weer. En het publiek uh, gaat ook langzamerhand weer richting uh, de bar. Richting de koffie misschien. En misschien wel iets sterkers. Dat zou je eigenlijk uh, verwachten hier. Het is uh, nog, een, uh, ja, nog een 20 seconden te gaan. 0-0. Laren tegen Pinocchi. Inzet natuurlijk uh, de, de punten voor de vierde plek. Uh, Roland Oldman zei het al van de week uh, in de kranten. Uh, het is voor ons belangrijk, voor Laren belangrijk. Om gewoon te gaan rekenen. Om die vierde plek te gaan halen. Hij, ook Hij heeft wel gezien dat uh, ploegen als Bloemendaal, Amsterdam en Rotterdam... Eigenlijk dit seizoen het betere hockey spelen en moeilijk uh, in te halen zijn. Op de klok staat nu 35 uh, minuten. De scheidsart laten nog doorspelen in die regen. Waarom zou je je afvragen? Gaat er even lekker droog zitten? Handdoekje erbij en dan uh, kijken of het misschien over 10, 15 minuten weer wat beter gaat. Maar het blijft hier regenen. Terwijl nu de scheidsrechter dan eindelijk afblaast... is het uh, na een uh, hele saaie eerste helft 0-0 bij Laren tegen Pinoké maar het hebben we over voetbal. Het Nederlands zelftal speelt dinsdag de laatste wedstrijd in de EK kwalificatiereeks Door de 1-0-overwinning vrijdag op Moldavië is Oranje groepshoofd bij het EK volgend jaar. Nu gaat voor Nederland dus niet meer om het resultaat. Voor Zweden zeker wel, daarover straks meer. Eerst de actuele zaken bij Oranje met Bas Tegeler. Bas, goedemiddag. Tram, goedemiddag. Ja, eerst maar even over de training van zojuist. Tegen Moldavië haakten veel spelers af in de aanloop daarnaartoe. Mogen we al strepen door spelers nu halen? Nou, nee, dat niet. Maar er is er wel weer eentje uitgevallen bij de training vandaag. Dat is Boula Die kreeg last van zijn enkel. En die heeft uh, het grootste deel van de training in de out met een zak ijs gezeten. Dat is met het oog op het weer ook niet zo vrolijk. Uh, en Van Persie trainde los van de groep, aangepast en met zichzelf. Maar dat was, zo heeft hij ons later verzekerd, toch geen enkel probleem. Dat deed hij wel vaker. Dat heb ik eerlijk gezegd nooit zo gezien. Maar het kan zijn dat hij dat bij Arsenal regelmatig doet. Maar die heeft dus niet normaal getraind, maar kan wel normaal spelen. Oké, okay, uh, laten we maar een beetje uitgaan van het positiefste, dat er geen spelers zijn afgevallen. Eerder hadden we natuurlijk wel het afvallen van Romme en Maduro, uh, pijntjes bij Van Bommel. Heeft dat nog invloed op, op de selectie, op de sfeer bij, bij de ploeg? Nee, dat, dat gevoel heb ik eerlijk gezegd niet zo. Deze selectie heeft denk ik in de laatste nou, jaar sowieso wel laten zien... dat zelfs als er drie, vier, vijf mensen niet zijn, dat ze in staat zijn om het niveau redelijk vast te houden... Um, dan komt Affelay er ineens bij, die, die zich dan ineens fantastisch laat zien. Dat roep ik nu, omdat dat natuurlijk in de wedstrijd was... tegen Zweden in die thuiswedstrijd. Um, en nu zie je het ook met Strootman, die daar ineens speelt... en nu ook de voorkeur heeft gekregen boven onze vriend Nigel de Jong. Dus dat zijn van die dingen dat, dat zo'n selectie dat langzaam maar zeker wel snapt. Nou, is het wel zo dat er nu zoveel mensen niet zijn... dat als er nu nog één of twee appeltjes uit de boom vallen... dat het wel een uh, lege bedoeling wordt. Dus het is nu wel genoeg. We gaan nog even door over, over Stroopman. Dinsdag tegen Zweden, ja, of hij in de basis staat, is nog niet duidelijk. Hij mocht dus wel starten tegen Moldavië afgelopen vrijdag. Ja, en dat heeft misschien wel te maken met het feit dat de bondscoach van Marwijk steeds vasthoudt aan eerdere keuzes. En dat spreekt dus op dit moment uit in het voordeel van Stroopman daarover de middenvelden van PSV. Ja, klopt. Maar ja, dat, dat kan je... Kijk, als ik hierbij zit, dan ben ik blij dat ik erbij zit en dan ga ik er niet... Uh... Natuurlijk wil je spelen, alleen als ik op de bank zou zitten, zou ik niet met een boos gezicht uh, daar gaan zitten. En, uh, ik ben blij met de minuten die ik krijg. Ja, uh, maar zo, ja, dat je ook voor zo'n grote speler mag spelen, dat uh, geeft een goed gevoel natuurlijk. Spreek jij daar met Nigel de Jong over? Over hoe dat gaat? Of is dat juist misschien nu wel moeilijk, omdat hij gepasseerd wordt en jij daar staat? Nee, dat weet ik niet. Maar ik praat wel met hem. Je kan alleen maar van zulke spelers kan je leren. En, uh, moet ik moet zeggen, hij helpt me daar ook. Uh, helpt hij me daarin. Hij me ook... Uh, met dingen. Dat was eigenlijk vanaf het begin al dat ik bij de Nederlandse zelf te komen. Ja, van zulke spelers kan je alleen maar leren, denk ik. Met trots? Uh, ja, dat je bij de Nederlandse zelf zit, wel, uh, dat het allemaal snel is gegaan. Alleen, uh, ja, toch Uiteraard hadden we ook het gevoel na de wedstrijd, heel het team en ik ook een beetje teleurstellend gevoel na die wedstrijd. Uh, maar dan moeten we weer omzetten en weer naar de wedstrijd naar Zweden toe. Wat wordt die wedstrijd uh, anders? Uh, want Zweden is geen Moldavië. Je speelt uit tegen een land dat echt nog ergens omstrijdt. Uh, wat verwacht je daarvan? Nou, ik verwacht wel eigenlijk een uh, open wedstrijd. Kijk, hun moeten ook winnen. En, uh, dat is misschien alleen maar goed voor ons, denk ik. Dan hebben wij, veel, als wij ruimte krijgen, zeker voor spelers, Ja, dan kunnen ze kunnen ze heel gevaarlijk zijn en, uh, en makkelijk scoren. En dus zag tegen Moldavië als ze met z'n negen achter de bal gaan lopen. Ja, dan wordt het wat lastiger. Maar ja, dan verwachten we niet dat Zweden dat gaat doen. Kevin Stroopman, ja. En Bas, als van mij de lijn gewoon doortrekt... dan mogen we dus eigenlijk wel verwachten dat hij dinsdag ook gaat starten. Ja, vind ik wel logisch. Je zou nog kunnen zeggen, ja, maar in zo'n uitwedstrijd... kies je misschien juist wel voor het, zeg maar, het controlerende blok met Van Bommel en De Jong. Tegelijkertijd heeft nou juist die wedstrijd tegen Zweden in Amsterdam... die 4-1 laten zien, want toen speelde Van der daar dat je daar dus heel goed mee kan voetballen. En Van Marwijk is niet zo van de ene keer dit en de andere keer weer dat. Dus ik denk dat hij nu wel een keuze heeft gemaakt. En het zou mij verbazen nu als Stroopman daar dan dinsdag weer niet zou staan. Oké, okay, dan de Zweden. Uh, voor de Zweden is het wel van uh, groot belang. Dat zei uh, Stroopman ook al. Uh, ze zijn al tweede, maar willen ook de beste nummer twee worden... om dan rechtstreeks naar het uh, toernooi te gaan. Ja, want uh, welk, welke landen liggen er op de loer... Oeh, dat heb ik even niet helemaal paraat. Ja, ik... uh, jawel, hoop ik. Ja, ik dacht Hongarije dat dat ook nog in de buurt zou kunnen komen. Nee, nee, nee. Ik, nee? Het, nee het Zweden is sowieso zeker van de tweede plaats in onze pool. Dat heeft met onderling resultaten maken. Ze staan drie punten voor op Hongarije. Dus tweede zijn ze sowieso. Ze hopen alleen dat als ze van Oranje winnen... dan zijn ze sowieso ook de beste nummer twee. Dat is die status die Oranje even had na die wedstrijd in Finland. En dan zouden ze automatisch zijn geplaatst. Dus als Zweden wint van Nederland, is Zweden zeker van het EK... Uh, ze zijn dus nu al zeker van de play-offs. Dus dat voordeel hebben ze wel. Maar ze willen dus uiteraard graag die play-offs skippen. En ineens naar dat eindtoernooi toe. Ja, en, en om ons een beetje te teasen. Welke bekende namen komen we tegen bij de Zweden? Nou, niet Ibrahimovic helaas, want die heeft een gele kaart gekregen... in de vorige wedstrijd tegen Finland. Uh, ik had net nog even de beelden zitten bekijken. Het was wel weer zo'n typische Ibrahimovic. Iets te onstuimige tackle, waar een verdediger de bal wil breed spelen... en hij ietsje te enthousiast zijn voeten voorzet. En dus ook de tegenstander raakt. Dat zie je hem vaker doen. Ik dacht nog, misschien heeft hij wel geen zin in die confrontatie met Oranje. Dus laat hij het lekker lopen. Maar hij was woest op de scheidsrechter. Zei nog, dit was mijn eerste tackle en ik krijg meteen geel. Dus hij was echt teleurgesteld. Maar die speelt dus niet. En voor het overige, ja, de helft van die selectie bestaat echt letterlijk de helft... uit spelers die in Nederland spelen of gespeeld hebben. Eh, we komen PSV'ers tegen, Toyvonen en Isaacson. We komen spelers van AZ tegen, Rasmus Elm en Pontus Wernblom We komen er eentje tegen van Utrecht, Gert Eentje van Twente, Bayrami. En we komen er een aantal tegen die in Nederland gespeeld hebben. Grankvist, oud-Groningen. Mastorovic, die nog bij Twente heeft gevoetbald. Jonas Olsson, die nog in Nijmegen bij NEC heeft gespeeld. Dus het is een weerzien met oude bekenden. Dat maakt het wel leuk. Ik vergeet Elmander nog, bedenk ik me nu. Ex-Feyenoord, ex-NAC. Tegenwoordig verdient hij zijn geld in Turkije bij Galatasaray, meen ik. Um, dus dat, dat maakt het, vind ik, altijd wel bijzonder. Dat heb je natuurlijk ook met Denemarken. Dat is een beetje alsof je tegen je eigen land uh, speelt. Nou, we gaan het allemaal meemaken. Aanstaande dinsdag dus en een extra langs de lijn. Om, uh, met een integraal verslag. De uitzending begint dan om 8 uur. Bastigler, dankjewel. Radio 1. Het NOS Journaal. Half vier geweest hier is René van Braan. De Belgische en Franse overheid. We hebben een akkoord bereikt over Dexia. Nu buigt de Raad van Bestuur van de Bank zich over het akkoord. Het is niet duidelijk wat er precies is afgesproken. België wil het Belgische deel van de bank nationaliseren. Dexia kwam afgelopen week aan de rand van de afgrond door de Europese schuldencrisis. PvdA-leider Cohen wil met een motie proberen te voorkomen dat minister Donner wordt voorgedragen als nieuwe vice-president van de Raad van State. Dat zei hij in het tv-programma Buitenhof. Cohen vindt dat bewindslieden van het kabinet niet in aanmerking komen voor de functie... omdat het volgens hem onwenselijk is dat leden van de Raad van State wetten beoordelen waarvoor ze als minister verantwoordelijk waren. Syrië dreigt met harde maatregelen tegen landen die de Syrische Nationale Raad erkennen... De raad werd vorige week in Turkije opgericht door leden van de Syrische oppositie. Het is niet bekend of landen van plan zijn de raad te beschouwen als het wettelijke gezag van Syrië. Zoals dat bijvoorbeeld wel gebeurde met de opstandelingen in Libië. En de strijders van de interimregering in dat land zeggen dat ze terreinwinst boeken in Zichten. Gisteren werd gemeld dat de stad aan de Middellandse Zee voor 80% in handen is van de nieuwe machthebbers. Nu zouden ook de universiteit en een conferentiecentrum in de Libische stad zijn veroverd. En dat is over de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Voor een zondag is het behoorlijk druk op de weg en dat komt door de regen en werkzaamheden. Zoals altijd rond dit tijdstip druk ook op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen Gooi-Meer en Blarikum drie kilometer file. Richting Amsterdam op de A1 bestaat bij Afrit Bunschoten twee en bij Muiderslot Slot drie kilometer file. En bij de A, op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat tussen knopend Everdingen en Vianen 2 kilometer door een ongeluk. Drie rijstroken zijn er dicht. Voor knopend Oude Rijn op de A2 naar Utrecht staat 2 kilometer file door wegwerkzaamheden. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag is een spoedreparatie aan de gang. Bij Leidsendam 10 kilometer, de rechterrijstrook is dicht. A9 Alkmaar richting Amstelveen, tussen knopend Rotterpolderplein en knopend Raasdorp 4 kilometer. A13 Den Haag richting Rotterdam bij Delft 2. A50 Os richting Arnhem door werkzaamheden... tussen Knopend Bankhoef en Knopend Valburg 3 kilometer. Daardoor ook op de A73 file Maasbacht richting Nijmegen. Bij Knopend Ewijk is dat 2 kilometer lang. A58 Tilburg richting Breda tussen Bavel en Ulverhout... 3 kilometer door werkzaamheden. En dan nog de melding dat de A59 Os richting Zonzeel... dicht is tussen Dussen en Waspik en dat komt door een ongeluk. Drie minuten over half vier. We gaan fietsen eh, met blaadjes op de rails. wil het nog wel eens langzamer gaan. Met blaadjes op de weg eigenlijk ook, Sebas, Of fietsen ze gewoon <laughs> lekker door? Nou, het is het langzaamste schema. Komt ook omdat de wind een beetje tegenwaait. En uh, genoeg bladeren ook in dat mid-westen van Frankrijk. Inmiddels op de weg. We reden net in Amboise. Hè? Prachtige stad in uh, dat gebied. Op weg richting Tour over die brug. Kijk je uit op een prachtig chateau. In de Tour kwamen we daar ook dit jaar Toen gingen we linksaf. Nu gingen de renners rechtsaf. Richting Tours dus. Maar dat ziet het toch allemaal in deze tijd... Van jaar een stukje somber eruit dan in de mooie juli maand. Maar ja, toen was het ook vrij somber in Frankrijk, want ik heb meer mijn regenpak aangehad toen, dan echte zomerse kleding. Nu rijden de meeste renners wel in de zomerse kleding. De zeven renners in ieder geval nog met korte mouwen vooruit. Maar de voorsprong is nog maar klein, nog maar 26 seconden op een eerste uh, groep met tegenaanvallers. Daar hebben we in ieder geval Maarten Cialingi in herkend namens de Raboban ploeg. Ook nog een Nederlander van Vakant Lei daarin. Bert-Jan Lindeman, dat is een renner die stage loopt bij Vakant Solij, En dan komt getekend heeft voor het volgende seizoen. Ook de Belg Greg van Avermaat. Goede sprinter, maar nu dus al in de contra-attack. Meegeslopen in dat groepje. Stuart O'Grady zagen we. Marco Marcato is ook van vakantse lei. En Zachary Dempster zat helemaal in het laatste wiel. En dat is een van de meeste knechten van Mark Cavendish. Die zagen we in het peloton zitten. Een beetje midden in dat peloton zitten. Keken eens een beetje om hem heen. Maar moest toch wel constateren dat de controle van zijn ploeggenoten... daar niet meer is in dat peloton. Vooraan in de kopgroep. Daar wordt nog wel een beetje samengewerkt. Maar je zag net Sebastien Del Vos, de Waal van Landbouwkrediet, het gebaar maken met die arm. Van jongens, kom op, blijf er ronddraaien. Hij slingerde een beetje met die arm. Want de meeste uh, samenwerking, de beste samenwerking is daar wel vanaf. Omdat die groep, laten we het maar eventjes chauvinistisch als we zijn, de groep Chalingi en Lindeman noemen. Omdat die groep dichter bij die eerste, of bij die kopgroep gaat komen. Daar krijgen we dadelijk dus een samensmelting. Dat gebeurt allemaal op 58 kilometer van de aankomst. En in het peloton moet dan de controle teruggewonnen uh, zien te worden door de ploeggenoten van Mark Cavendish. De topfavoriet is van vandaag de wereldkampioen. Maar we zagen ook in dat peloton nog de trui van de Belgisch kampioen. Vrij relaxed zit een beetje in het midden. En dat is natuurlijk Philippe Gilbert. En we weten dat er altijd in de laatste 30 kilometer voor Tour nog een aantal van die korte, venijnige klimmetjes liggen. En dat is wellicht een mooie gelegenheid voor Gilbert om nog wat te gaan proberen in deze koers die hij ook al twee keer won in het verleden. 20 seconden nog het verschil van de kop. Groep, na nou de eerste achtervolg is de groep Charlingi Lindeman. Peloton op 1 minuut en 5 van de kop. Zet allemaal dicht bij elkaar. Tijd voor volleybal. Eerder vanmiddag veroverden de mannen van Orion de Supercup. Nu zijn de vrouwen aan de beurt. Weert tegen Sneek. Is er een uitgesproken favoriet, Lars Geerts? Ik zou zeggen van niet, nee. Als Amstelveen nog mee zou doen... zou ik zeggen, ja, er is een absolute favoriet. Want de afgelopen vijf jaar werd de Supercup gedomineerd... door de ploeg uit Amstelveen. Eerst was het Martinez, het drie keer op rij... en daarna de opvolger van Martinez, TVA. Amstelveen won hem twee keer op rij. Maar goed, dat team is uit elkaar gevallen. Geen geld meer, dus ook geen speelsters bij elkaar. En niet meer meedoen om de prijzen. Dus hier wordt het Weert en Sneek. Normaal gesproken zou ik dan zeggen, ja, Weert is beter. Want landsk winnaar, ...maar het heeft moeten inleveren afgelopen seizoen. Namelijk spelverdeelster Suzanne Vreeriks, oud international ook, is er niet meer bij. Zij is gestopt met volleybal. In plaats daarvan speelt Rachel Vreemeijer, nieuwe spelverdeelster. 23 jaar jong pas. Nou, dat zijn over het algemeen niet de leeftijden waarop je grote prijzen pakt. Want spelverdeling dat is een ervaringssport, zoals het wordt genoemd. Sneek heeft dus kansen in deze wedstrijd om voor het eerst in de clubhistorie een grote prijs te pakken. En voorlopig staan ze ook voor trouwens. Het is 8-7, maar het verschil is dus wel miniem maar één puntje.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 Just Jack met stars in their eyes. De rustanden bij de mannen hoofdklasse hockeyers: Oranje-Zwart tegen Amsterdam 0-2, Schaarweide tegen Hurley 0-0, Den Bos tegen HGC 1-1 en Kampong tegen SJC 1-1. En bij Lara Pinoké een beetje teleurstellende wedstrijd 0-0. Ik neem aan, Geert, de groot wedstrijden op uh, gras, uh, kunstgras... op uh, waterbazen, die worden niet zelfs uh, stilgelegd, hè? Nee, maar niet te veel water, hoor. Nee, het, het probleem is met die velden, dat, dat, die moeten draineren... en dan zit er zo'n asfaltlaag onder die waterdoorlatend is. Zoap leggen we dan op de Rijksweg neer. Hier leggen ze dat uh, onder het veld. Maar als dat te lang ligt, dan slipt dat een beetje vol met stof, met bladeren. Er staan hier heel veel bomen in het gooi en ook heel veel rondom dit veld. En dan liggen die bladeren op het veld, die worden dan wel weggeblazen... maar dat er zoveel stof achter dat het veld dichtslipt, de drainage dichtslipt. En dan kan je op een gegeven moment niet verder spelen. We hebben het in de eerste helft al aangekondigd. Dat gaat gebeuren. Gestagen regen en twee minuten en tien seconden na de rust. 0-0 is nog steeds de stand. Hebben de het duel gestaakt voorlopig. De wedstrijd gaat dus niet door. De spelers zitten in de kleedkamer, houden zich droog. En ik mag niet meer verder praten van die meneer naast me. Omdat de omroeper wat omroept. Maar ik ga gewoon verder vertellen dat de wedstrijd voorlopig stil ligt bij 0-0. Nul, Laren tegen Pinoké. Gaan wij eens even praten over rugby. De laatste twee kwartfinales bij de WK daar in Nieuw-Zeeland werden vannacht gespeeld. Hans Briand is hier inmiddels uh, aangeschoven. Want uh, Hans, het ging over Australië en Zuid-Afrika. Maar voor we het daarover gaan hebben gaan we natuurlijk eerst even naar Nieuw-Zeeland, het thuisland. Want die moest eigenlijk gewoon van Argentinië gaan winnen. Maar zo eenvoudig ging het nog niet, hè? Nee, zeker niet. Uh, ze kampen natuurlijk toch een beetje met het feit dat de wereldsbeste speler Dan Carter geblesseerd is. Die valt dan ineens af, een man op een schakelpositie die eigenlijk het spel bepaalt. En die nerveusiteit vond je in de ploeg terug. En uh, de Argentijnen zijn hele goede verdedigers, zwaar in de scrum en de line-out, groot stevig gewicht. Dus het duurde eigenlijk heel lang, sterker nog, de Argentijnen namen ja. nog een voorsprong. Maar uiteindelijk wordt het dan toch 33-10 en dat is toch wel een uitslag. Hè? Dat is wel een uitslag. Je zijn Nieuw-Zeeland mist die hele belangrijke speler... en ze hebben natuurlijk een ongelooflijke druk op zich uh, om, om dat toernooi naar iets goeds. Gaat die druk een beetje wegvallen nu ze toch in een fase van het toernooi komen... dat je kunt zeggen, nou, falen lukt in ieder geval niet meer? Ik weet het niet. Ik denk wel dat uh, een tegenstander als Australië... dus uh, ja. straks in de halve finale een andere soort tegenstander is... die ook open wil spelen. Dat was bij de Argentijnen wat minder. Maar die druk gaat niet weg. Want als je 24 jaar lang de beste nee. ploeg van de wereld wordt genoemd... maar je mist steeds de WK-titel dan ben je dus niet de beste van de wereld. Ben je niet de beste van de wereld. En je noemde de naam Australië. Daar gaan we het zo over hebben, want dat, dat wordt natuurlijk nogal wat. Maar eerst eventjes. Uh, Australië moest daarvoor wel de, de verdedigende wereldkampioen... Zuid-Afrika uitschakelen. En dat was een hele close wedstrijd. Ja, ook dat uh, we gaf nauwelijks ruimte aan beide kanten. Want die Zuid-Afrikanen, dat wordt een ouder team. Die stonden eigenlijk voor de laatste keer in deze samenstelling... want er zullen een hoop afvallen om te laten zien dat ze er nog bij horen. Dat hielden ze ook erg lang vol. Maar uiteindelijk is het de jeugd, en dat vind ik wel erg leuk in dit toernooi: dat er heel veel jeugd naar voren komt. En een van die mannen is, uh, is O'Connor, dat is een wingspeler van uh, Australië, James O'Connor. En die schopte een bal van zeker 50 meter tussen de palen. En dat was net de twee punten verschil die nodig waren om Australië door te laten gaan. En het einde van, uh, mag wel zeggen, een tijdperk bij Zuid-Afrika. Ja. Nieuw-Zeeland, uh, Australië, kijken we toch maar even vooruit. De immense druk van het thuisland, uh, de eeuwige vijand Australië. Dat wordt wel, uh, ja, alles is de wedstrijd der wedstrijden, maar dat wordt hem wel, hè? Ja, er zitten uh, uh, vier uur vliegen tussen, uh, over ja. de Tasmanzee tussen het een en het andere land. Maar there are not many friendships there. Nee, er is heel wat te doen. Er komt nog bij dat de nummer 10 van Australië, Quade Cooper, is geboren in Auckland. Is een Nieuw-Zeelander. Dat zet kwaad bloedsterker nog, die man hebben ze tot staatsvijand nummer 1 verheven. En ik denk dat dat een echte clash wordt, een crunch, zoals we bij Engeland-Frankrijk zeggen. En dan keren wij nog even terug, Engeland-Frankrijk, naar die anderhalve finale. Want eh, ik kijk natuurlijk van buitenaf naar het rugby. Ik las bij de Fransen, vergelijking met het voetbalteam, de WK, Rizé van het toernooi, ondanks. En eigenlijk de koffers al gepakt, maar Frankrijk versloeg Engeland, hè? Ja. Dat is onbegrijpelijk, want het is inderdaad een puinhoop in het Franse kamp. Het is zelfs zo dat Lievermont nauwelijks geduld wordt in de kleedkamer. En je kon ook in de wedstrijd zien dat het duo van uh, Biarritz, Hardy Rodoki, uh, dat is de nummer 8, ja. en de nummer 9, uh, Yashvili, het overgenomen hadden. En wat gebeurt? Het is typisch Frans. Het valt goed. Als ze de dag hebben, kunnen ze alles. Ze gingen frivol spelen en de Engelsen waren compleet overbluft. Die hebben een oerdegelijk en saai partijtje rugby gespeeld. Zoals het hele toernooi al doen. En dat wordt nu bestraft wordt bestraft. En dan, eh, tot overmaat vooral voor Engeland, plaatst Wales zich wel. Dat doet altijd pijn in Engeland. Hè? Als dat dan dat is niet te zeg maar Is dat toch ook niet een beetje sensationeel? Dat Wales zo ver in dit toernooi komt? Uh, ja, dat is het zeker. Ze hebben een uitstekende coach die zich niet heeft laten afleiden door allerlei bobo's die steeds riepen hoe die het moest doen. Dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft veel jonge mensen de kans gegeven. En ook hier weer het verhaal. Het zijn de jonge mensen die de wedstrijd maken. Een aanvoerder van 23 jaar, Sam Warburton, voor het Zeslanden toernooi had nog nooit iemand van hem gehoord. Hij trekt het voortouw, is de beste speler van het team en iedereen trekt zich eraan op. En daarom moest Eng uh, Ierland, wat toch eigenlijk een heel goed toernooi speelde, ineens daar zijn waterloof vinden tegen die ploeg. Een terechte overwinning. Een terechte overwinning. We hebben dus nu de twee halve finales. Frankrijk-Wales, Nieuw-Zeeland uh, tegen Australië. We moeten er een week op wachten. Uh, uh, is dat niet een beetje te lang? Want ik snap dat herstel het zo, maar een week is wel lang, hè? Nou, ik vind die week nu niet zo lang aan het einde van het toernooi. Wat eigenlijk moet gebeuren is dat het van 20 naar 16 teams gaat. Er zit niemand te wachten op ja. overwinningen van 60 tot 80 punten verschil. Als je dan ook de grote landen een keer, twee keer in de vijf dagen laat spelen... kun je van zeven naar vijf weken terug. Dan vind ik die laatste week ertussen, als er al heel veel blessures zijn... vind ik heel redelijk, maar uh, het duurt al met al te lang en dat... Gaan men ook merken, in Engeland staan twee topclubs die gewoon competitie spelen die staan onderaan in de ranglijst omdat ze hun beste spelers op het toernooi moeten loslaten moet hetzelfde geldt in Zuid-Afrika. En Nieuw-Zeeland heeft bij monden van de voorzitter al gezegd... dat ze in 2015 niet van plan zijn naar Engeland af te reizen voor de WK... als er niet eerst regelingen voor de betaling getroffen worden. Want de clubs, nu ja. franchises, die moeten hun geld ophalen... en de sponsors lopen weg als je acht of zeven weken niet speelt. Kortom, daar komt wel een soort herziening van ja, het toernooi. Ja, daar zal een herziening moeten komen, ja. Nu nog niet? Je hebt een hele week om te voorspellen, Hans. Maar ik vraag hem toch Of wat, wat, is dit zo close, deze vier landen, dat het heel lastig is... ook gezien het verloop van toernooi... Om een te voorspellen. Nou, met alle risico dat ik het fout heb. Ah. Eh, het is natuurlijk zo dat ik denk dat Nieuw-Zeeland in eigen land... minimaal de finale moet, finale moet halen. En mijn gevoel zegt me een beetje dat Wales in de winning moet is. Dus en wel eens voor een fikse verrassing zou kunnen zorgen tegen Frankrijk. Nou, volgend weekend spreken we je ongetwijfeld weer. Dank. En we gaan meteen door naar het uh, volleybal. De supercup bij de vrouwen setpoint. las Geert. En dat setpoint is er nog net niet. Want de bal valt net verkeerd voor Sneek. Waardoor het punt naar Weert gaat. Het is 23-14 maar liefst in het voordeel van de Vriezinnen. Nog twee punten hebben zij dus nodig om deze, wedstrijd, of pardon, om deze set binnen te halen. Het is Weert dat ongelooflijk slecht verdedigt. Dat moet ik echt even zeggen. De ballen van Sneek zijn helemaal niet zo moeilijk. Maar er wordt heel slecht opgelet, vooral. Achterin het veld, waardoor de vrouwen van Sneek met zelfs de eenvoudigste ballen heel goed kunnen scoren. Daar is het setpoint dan wel. Wordt binnengeslagen door de sterspeelster op dit moment in ieder geval van deze wedstrijd. Benne Zijnstra, zij heeft de meeste punten op haar naam staan, slaat het setpoint voor Sneek binnen. 24, 14, 10 kansen maar liefst om een punt te maken. Daar komt de service, wordt er verdedigd aan Weertse zijde. Bal hard over het net, maar Sneek kan hem prima retourneren. Is het opnieuw, Weert dat kan aanvallen, niet goed. Bal komt niet sterk, is daar Zijnstra? Nee, het wordt de nummer 7 aan Sneekse zijde. Saskia Bos, die met een zacht balletje probeert, lukt ook niet. En dan slaat Angelique Vergeer van Weert de bal uit. En is de set binnen 25, 14 voor Sneek. Moet ik nog even iets corrigeren? Ik zei in een eerdere flits dat het een historische overwinning voor Sneek zou kunnen worden. Ja, ik ben nog een jonge vent, ik werd erop gewezen. Nee hoor, Sneek is meermalen landskampioen geworden. Maar dat was in de jaren 80 en de jaren... Uh... Begin je in jaren 90. Ja, dat is wel heel, heel lang geleden. Voor hen dus wellicht weer een prijs vandaag. De eerste set is in ieder geval binnen in deze Supercup 25-14, maar liefst. Let's dit waren hier in de zomer ook. Eh, zongen ze er ook al over. Live in de studio bij Radio Tour bijvoorbeeld. De beach kon je toen overigens ook niet naartoe... want het was slecht weer in Nederland. Uit Den Haag vorige week nog wel. Vandaag 89% kans, uh, kans op neerslag. Uh, houden we het trouwens een beetje droog bij het Parijs Tour, Sebastian? Het is nog droog, maar als ik naar de lucht kijk uh, boven de renners... dan is die toch wel behoorlijk grijs aan het, uh, aan het worden. Maar uh, ik zei het er net al, de meeste rijden in ieder geval wel met korte broek. Dat doen de meesten sowieso altijd wel. Maar ook de meeste mouwstukken zijn of naar beneden geschoven... ...of afgegeven bij de ploegleiderswagens... ...in een leuke geanimeerde finale van Parijs Tours. De laatste 44 kilometer zijn ingegaan met een kopgroep van 21 renners... ...waar ik in ieder geval Maarten Charlinghi en Bertjan Linderman al had herkend. Maar er zit nog een Nederlander bij, namelijk Roy Curves van de Skill Shimano-ploeg. Eer wie hier toe toekomt, ook hij zit erbij. Nederlanders laten zich goed zien. Verder hebben we daar voorin in ieder geval de snelle duke herkend. Kasper Klostergaard zit ook voorin. Marcoato, ploeggenoot van bert dan Lindeman bij Bord Bordrogi zit erbij. Vitali Boets zit erbij. Greg van Avermaat, ook een snelle jongen. Dat is een aantal namen van die 21 man sterke koproep. Peloton volgt op een minuut, maar daar is er totaal geen controle. De ploeggenoten die Mark Cavendish nog over heeft... die zitten vooral een beetje bij hem in de buurt. En net was het Peloton zelfs gebroken. En zagen we Cavendish helemaal achterin zitten. In de buurt van Oscar Frere trouwens. Maar er wordt vooral gedemareerd. ook nu weer... door niemand minder dan de Nederlandse kampioen. En dat is Pim Lichthart... Die krijgt een jonge Rabobank Nederlander met zich mee en dat is Jetse Bol. Twee Nederlanders dus in de contra-attack proberen in de buurt te komen van die kopgroep in deze leuke geanimeerde Parijs Tours. Er wordt gereden zonder communicatie want het is geen wedstrijd meer uit de World Tour. Parijs Tours is door de komst van de Ronde van Peking gedegradeerd. Eén plaatsje omlaag gegaan. Het is nu een buitencategorie wedstrijd zoals dat zo mooi heet maar dan mag er niet met communicatie gereden worden en ik denk dat dat plus de wind plus het feit dat het oktober is en dat de meeste renners toch wel behoorlijk moe aan het geraken zijn... in de laatste anderhalve week van het wielenseizoen. Ervoor zorgt dat het een wedstrijd is die totaal niet is te voorspellen. Vooraan Greg van Avermaat, heel goed, Stuart O'Grady. Het draait daar mooi rond, Marcato, Charlinghi. Er gaan wat handen de lucht in. Er zijn wat renners die roepen nog om hun ploegleiders voor wat extra verzorging. En omdat ze ongetwijfeld willen weten hoe nu de situatie is in de koers... en dat open Franse landschap, 43 kilometer nog te gaan. En de voorsprong is ongeveer een minuut. En we gaan weer even naar Gerard de Groot bij het hockey. Gerard, je zet net door die speaker heen te praten. Ging die uitleggen waarom het nou stil lag? Die ging ook uitleggen waarom het stil lag. En dat is onder andere omdat een van de twee scheidsrechters... die tot op dat moment vond dat er best gehokkeerd kon worden... zich op het gladde veld verstapte. Nachtzaam, de heer nachtzaam was dat. Ja. Zich blesseerde en daardoor dacht van... nou, laten we dan maar allemaal naar de kleedkamer gaan. Dan kunnen we op zoek gaan naar een andere scheidsrechter. Die is kennelijk gevonden. Ik zie hem nog niet op het veld. Maar ik zie wel beide ploegen op het veld... die kennelijk te horen hebben gekregen... dat we over een minuut of vijf weer gaan beginnen. Ze lopen zich weer opnieuw warm. Het is nog steeds 0-0, twee minuten. En 10 seconden staat op de klok. Maar scheidsrechter het er nachtzaam, zal er zeer waarschijnlijk na dit incident niet meer bij zijn. Een glad veld, hij verstapte zich. Hij raakte geblesseerd. Maar hij vindt dat het voor de spelers althans, hij heeft niet zoveel meer te zeggen. Maar de andere twee arbiters vinden dat het voor de Spelers op dit moment weer mogelijk is om gewoon te gaan hockeyen. Nou, we wachten het rustig af. 0-0 is de stand en we hebben op de klok staan. 2 minuten en 10 seconden. Terug naar het turnen. Het wordt morgen een spannende dag voor Epke Zonderland. Bij het WK in Tokio haalde vanochtend de score op zijn specialisatie. Rekstok, uiteindelijk staat hij daarmee op dit moment zesde... en de eerste acht gaan door naar de finale. Edwin Cornelissen sprak na zijn oefening met uh, Epke Zonderland. Het zou op zeven worden, hè? de rekstokkwalificatie. En nu wordt het toch nog spannend. Ja, ja op zeven bedoel ik meer uh, niet de risico's in de oefening. Maar wat ik ook zei is, dat moet de uitvoering wel goed zijn... Nou ja, goed, het is een wat lagere uitgangswaarde geworden dan gepland. En uh, ja, in de uitvoering was, uh, ze waren ze vrij streng. Maar goed, dat is iets wat ze bij de, de, de anderen ook uh, gaan doen, uh, waarschijnlijk. Maar ik uh, denk voornamelijk uh, de uitgangswaarde, dat is wel jammer dat die uh, een paar tien omlaag is gegaan. Want nu is natuurlijk de grote vraag, wat zijn daar de consequenties van? Vierde op dit moment, dus dat wordt heel spannend. Ja, ja ik weet uh, niet precies wie er komen, maar je weet wel dat hij naar Duitsland uh, komt. En morgen de laatste divisie China. Dat zijn gewoon vier jongens die je eigenlijk voor je kunt plaatsen. Ja, en dan, uh, ja, dan mag ik niks meer verliezen, dus het uh, nee, dat wordt super spannend. Ja, en dan gebeurt je dat uitgerekend op dit WK, waar het gaat om die Olympische kwalificatie. Dan moet je toch eigenlijk balen als een stekker? Ja, tuurlijk. Ja, je, je bent er eigenlijk voor twee dingen... ...en een goed teamresultaat neerzetten en uh, rekken in ieder geval op dit moment uh, kwalificeren voor rekstok. En uh, ja, qua team uh, deed het in, in het begin super en uh, ja, super jammer dat we dan voor en Ringen grote fouten maken. Dus uh, eigenlijk slecht afsluiten. Ja, en persoonlijk uh, heb ik, uh, voor had ik voor ik wel een goed gevoel over mijn uh, uitvoering. Maar ja, de score valt gewoon echt tegen. En uh, ja, het wordt nu echt uh, spannend. En dat, ik had gehoopt dat ik uh, wel iets rustiger nu op de tribune zou kunnen zitten. Ja, want is er nu echt een soort van gevoel van angst uh, dat je die Olympische droom ziet vervliegen? Ja, tuurlijk. Ja, het is natuurlijk uh, van tevoren... De druk is veel, zelfs hoger dan de afgelopen jaren in eigen land met het uh, eigen publiek. Uh, je zou verwachten dat dat veel druk oplevert, levert, maar dit, is, uh, veel, ja, dit levert een veel grotere druk op. En daarom was ik juist blij dat ik mijn oefening eigenlijk wel goed doorkwam. Maar ja, nu wordt het toch spannend of het uh, goed genoeg is om, uh, ja, om uh, in ieder geval die kans te, te krijgen om je te kunnen kwalificeren. En dat zou echt gewoon super jammer zijn dat je ja, in die finale al eruit vliegt... en dat je niet eens die kans hebt om in die finale uh, je, je, je, je moeilijke oefening te doen... En ook een oefening die gewoon uh, over het algemeen soepeler loopt. En waarbij de uitgangswaarde ook vaak uh, beter uitkomt. Uh, en ja, als je die kans niet krijgt, dat is het gewoon super zuur. Spannende dag morgen voor Epke Zonderland. Hij sprak met Ed in Cornelissen. Nog een paar berichtjes. Nederlandse honkballers hebben op het WK in Panama hun eerste nederlaag geleden. Canada was met 5-4 sterk. Nederland heeft geen gevolgen, hoor die, die nederlaag. Want Nederland was al zeker won de eerste vijf wedstrijden in zeker van een plaats in de kwartfinale. Vanavond spelen ze nog de laatste groepswedstrijd tegen het gastland... waar het honkbal zo lekker populair is. Panama. En Andy Murray heeft het tennis-toernooi van Tokio op zijn naam geschreven. Hij versloeg in de finale Rafael Nadal in drie sets. Het is voor Murray de tweede toernooi, zei op een rij. Vorige week won hij ook al het toernooi van Bangkok. Wij gaan er even uit voor het journaal van 4 uur. Zijn daarna bij u terug met het vervolg van de hockeywedstrijd tussen Laren en Pinoquet... waar scheidsrechter en Veld weer opgelapt zijn. En natuurlijk de ontknoping van de herdersbladeren klassieker Parijs Tour. EK kwalificatievoetbal op Radio 1. Dinsdag om 8 uur. Zelf op breed, breed, kuit, Zweden, Nederland. En dan kan Nederland misschien snel gaan counteren. NOS langs de lijn. Dinsdag van 8 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.